1 uur, Juris Stubinitsky met het NOS-journaal. Libische veiligheidstroepen hebben opnieuw hard ingegrepen in de stad Benghazi. Volgens een ooggetuige hebben scherpschutters het vuur geopend op demonstranten... vanuit een gebouw waarin ze zich hadden teruggetrokken. Er zouden tientallen betogers zijn omgekomen. In Libië eisen demonstranten het aftreden van kolonel Gaddafi. Bij de protesten tegen het regime zijn volgens mensenrechtenorganisaties... in drie dagen tijd zeker 84 mensen omgekomen. In Marokko zijn voor de komende dag betogingen aangekondigd. Het is nog onduidelijk welke omvang die zullen hebben. Organisatoren hopen dat duizenden mensen de straat op gaan. Ze eisen meer democratie en willen dat de Marokkaanse koning minder macht krijgt. De regering heeft begrip uitgesproken voor de demonstranten. De politie zal terughoudend optreden op voorwaarde dat de betogingen vreedzaam verlopen. Twee Iraanse oorlogsschepen zullen maandag door het Egyptische Suezkanaal naar de Middellandse Zee varen, ondanks protesten van Israël. De schepen zouden afgelopen donderdag al passeren, maar dat gebeurde niet. Volgens bronnen in Egypte wachten ze op toestemming van het Egyptische leger, dat sinds het vertrek van president Mubarak de macht heeft. Die toestemming zou inmiddels zijn verleend. Sinds de Iraanse Revolutie in 1979 zijn er geen Iraanse oorlogsschepen meer door het Suezkanaal gevaren. Als de twee schepen de Middellandse zee bereiken... komen ze dicht in de buurt van Israël. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een provocatie. Schaatser Bob de Jong heeft bij de World Cup-wedstrijden... in Salt Lake City de 10 kilometer gewonnen. De Jong reed met 12 minuten, 53 seconden en 1700 ste een persoonlijk record. Hij was 4 seconden sneller dan Olympisch kampioen Lee uit Zuid-Korea. Bob de Vries eindigde als derde. Arjen van der Kieft won de B-groep in 1256-90... en plaatste zich daarmee net als de Jong voor de WK-afstanden in Insel. Het weer in het zuiden regen of lichte sneeuw. Overdag droog, bewolkt en af en toe zon. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Sarayra Groenhart. Ooit, een paar jaar geleden, werd ik verliefd op een man... die meteen aan het begin van de toch wel korte relatie tegen mij vertelde... dat hij absoluut niet geloofde in monogamie. En dat hij daar dus eigenlijk niks mee kon. En ik was hartstikke verliefd op die man en ik dacht... Hoe werkt het dan met zo iemand? En nou ja, ik vertelde net al dat die relatie niet vreselijk lang heeft geduurd. Maar wat ik meteen ontdekte bij mezelf en bij hem en bij de relatie dus... is dat het een heel ander set problemen en ook een heel ander set uh, gebeurtenissen met zich meenam. En toen moest ik uh, deze week nadenken over wat voor soort show ik wilde maken. En ik dacht, nou, ik ga nog een stapje verder dan die man die tegen mij zei dat hij echt nooit monogaam zou kunnen zijn. Ik wil het vannacht met jou hebben over driehoeksverhoudingen. En bij het woord driehoeksverhoudingen heeft iedereen zo zijn eigen, zijn eigen invulling meteen... Zijn eigen, gevoelen, zijn, eigen, zijn eigen ja, zijn eigen van alles. Maar wat ik je even wil laten horen is een fragmentje van mijn collega Sophie die voor haar programma Je Zal Het Maar Zijn... een reportage maakt over drie mensen die met elkaar in een driehoeksverhouding verbonden waren. Zometeen ga je hem helemaal horen, want ik uh, heb daar echt uh, twee grote stukken uitgehaald... want er zat zoveel interessants in. Maar ik wil je heel, heel even warm maken. Je leeft met zijn reën, maar je hebt ook seks met zijn reën. Waar lig jij? Ik lig hier altijd in, in het midden. Ja, je luistert naar Lust, nacht 3 over 1. En we hebben het dus over driehoeksverhoudingen. En los van uh, dat Sophie daarover in gesprek ging met uh, een aantal ervaringsdeskundigen, om ze zo maar te noemen... wil ik het er natuurlijk met jou over hebben. Driehoeksverhoudingen, kan dat überhaupt? Want ik merkte toen ik deze show maakte dat het toch een beetje taboe is. Dus ik wil van jou horen, driehoeksverhoudingen, kan dat überhaupt? 0800... 1121, als je wilt bellen. Mailen mag ook als je dat, dat lekkere vindt. lust.bnn.nl. Nou, het, wordt, het belooft echt een interessante show te worden. Dus blijf alsjeblieft luisteren. Ik ben er ongeveer tot vier uur. En uh, nou, er komt van alles voorbij. Straks gaan we praten met de vrienden van, in, uh, in Boyd's Bar. Dat is onze BNN bar waar elke week een onderwerp besproken wordt. En deze week is dat dan uiteraard driehoeksverhoudingen. Maar eerst over naar de man die een bom zou opvangen... een granaat wel te verstaan voor zijn grote liefde. Nou, dat nummer ga ik niet draaien, maar wel Just the Way You Are, Bruno Mars. Volgens Bruno Mars ben je geweldig gewoon op de manier zoals je bent. En uh, dat is ook wel in, als je het heel breed bekijkt, een beetje het thema van deze show. Alleen, je bent wel geweldig de manier zoals je bent, maar toch moet er een derde bij. Want we hebben het vannacht over driehoeksverhoudingen. Ik denk dat de meeste mensen de ultieme relatie, een ultieme relatie zien... tussen zichzelf en een partner die ze kunnen vertrouwen... Waar ze zichzelf bij kunnen zijn. Waar ze alles tegen kunnen zeggen. Maar er zijn ook mensen die aan die geweldige partner niet genoeg hebben. En die vinden hun geluk in een driehoeksrelatie. Straks heb ik een ontzettend mooie reportage... die Sofie ooit maakte voor het programma Je Zal Het Maar Zijn... waarin het hoe en het wat van die driehoeksrelatie wat duidelijker wordt. Maar eerst mijn vrienden van BNN. Want elke vrijdag en zaterdag wordt er geborreld bij BNN... En dan worden alle onderwerpen van die week even op tafel geslingerd. Zo ook driehoeksverhoudingen. Arco, Marjolein, Thijs en Maartje zitten in die BNM-bar en praten daarover. Ah, ik, het lijkt me zo gek dat je... Nee, ik zou het echt niet kunnen. Ik ben veel te jaloers aangelegd naar voor... Ik vind dat ik verhalen mooi van zo'n piloot die dan crasht... en die bleek dan in twee steden een heel gezin te hebben. Die bleek... Uh, Dat is een, een leuk verhaal, een... Maar die, had dus, die was gecresseerd. Toen waren er twee weduws die zijn uh, pensioen kwamen in. Niet. En hij had gewoon... Aan allebei de kant van Amerika had een compleet gezin met kinderen en zo. Bizar, ja, nee, Die wisten niet van elkaar. Die wisten niet van elkaar. Oh. Maar dan word je toch gek? Dan, je al die, dan moet je al die verjaardagen van die kinderen en allemaal naar die ouderavonden. Twee keer alles. Dat is toch verschrikkelijk. bizar. Ja. Hoe kom je in zo'n situatie? Maar wat te? beleef je daaraan? Om het niet te zeggen, als dus ik uit de hand wil gelopen, grapje of zo. En uit de hand gelopen nee, je jezelf terug in de situatie ja, inderdaad. Misschien dat hij dat bij de 1 geen anale checks kon krijgen. En dacht hij, hé, hey, als ik dat nou bij haar wel kan... Nou, ja. niet, dat lijkt me niet, want hij heeft er gezinnen over ik gehouden. Kan het en dan moet je het je ja, nee, maar dan heb je Dus ver, vergis van wie. Bij wie kan ik nou anale seks krijgen? Dan het het, draait, dus het nou, draait. Ik vind het heel leuk ja, le le voor hem dat hij is neergestoord. Dus de, de driehoeksverhouding is toch eigenlijk een soort Bermuda-driehoek? Ja, uh, in uh, Vicky, Christina, Barcelona vind ik het wel opwindend. Moet ik zeggen. Heb je een beetje oh, een gezien. Mm -hmm. Ja, en de een komt ermee weg en de ander ook niet, hè. dat is het dan ook wel. Ja, precies. Nou, ja, maar je moet iets. Uh, je moet misschien niet een traditioneel samenlevingsvorm voor ogen hebben. Je moet gewoon een bohemianachtige lifestyle hebben. En dan kan het misschien. Peace. Oh ja, ja, nou ja. live and let live. En als je dat allemaal kan, is het heel knap. Alleen ik ben nog nooit iemand tegengekomen. Wel mensen die die plannen hadden en het ook even hebben. Maar het is nooit een succes geweest. Ik hoor nooit succesverhalen, moet ik eerlijk zeggen. Misschien niet thuis te luisteren je denkt, Ja, je omdat hey, jij bel even in. Misschien omdat ik jij niet zo bent. Naar... succesverhaal. Ja, maar jij bent niet zo, dus jouw vrienden zijn misschien ook niet zo. Maar je hebt toch gewoon die freaks gewoon, van die vrije types die, die wel... Nou, ik ben zelf ook ja. een freak. Ja, dat is wel duidelijk. En, maar, uh, maar, nee, maar kennen jullie ze? Ik lees het ook nooit ergens. Nee, ja, ik ken Jawel. ze wel. Je hoort toch gewoon over mensen met z'n drieën thuis in huis wonen en... Die, die, die echt, uh... Ja, maar het begint altijd met van ja, nee, ik vind het prima als je die anderen erbij hebt voor de seks, want uh, daar ja. ben ik helemaal cool mee. Maar ja, dan, op een gegeven moment gaan er toch gevoelens meespelen. Ja, uh... ik, ik heb het over succesverhalen. Ja. Kijk, dat het gebeurt. Dus het is natuurlijk duidelijk dat het gebeurt. Ja, maar, ook, uh... maar echt succesverhalen van mensen namens drie zitten nog steeds in bejaarde huis en we leveren elkaar nog steeds af. <lacht> <Nee>. <lacht> Kijk, het kan natuurlijk zo zijn dat een vrouw denkt, ik kan niet kiezen, je heeft twee mannen. Eén is sportbilly en die andere is een beetje een.. Een, een, een boekenwurm. Ja, ik zeg maar wat. Even heel stigmatiserend, snap ik. En zij vindt beide heel leuk, heeft seks met ze. Maar die mannen vinden het ook relaxed, want die hebben een soort van. Vriendin, maar hoeven niet elke keer mee naar de familie. Want dan zeggen ze, oh nee, uh, Tom, uh, ga, doe jij de kerst? Oké, okay, doe ik hem volgend jaar. <laughs> dus je hebt ook nog best wel veel vrijheid. En dan mag je daarnaast ook nog misschien met anderen. Als je het zo zegt, hetzelfde gebed zijn. Het is een onderwerp waar we niet over uitgesproken raken en gelukkig hebben we de tijd. Er komt van alles voorbij, hè? Dat het in theorie zo'n driehoeksverhouding misschien nog wel denkbaar is. Maar zijn er in de praktijk succesverhalen? Marjolein, die zei het al. Nou, als jij zo'n succesverhaal bent, bel mij dan even. Dat zou ik echt interessant vinden om te horen. 0800 1121. Als je durft te bellen, mailen kan natuurlijk ook lust.bnm.nl. Maar, en dat komt ook heel veel terug in uh, Boyd's Bar. Wat vinden we daar eigenlijk van? Eigen, kan het nou wel of kan het nou niet? Zo'n driehoeksverhouding. Is er een soort mythe? Of bestaat het echt? En geloven we erin? Ik wil het echt ontzettend graag van je horen. 0800 1121. Als je wil bellen. Ik heb een prachtige dame klaarstaan met een prachtige stem. Daffy. Sophie is niet schuldig. Nou, de volgende mensen zijn wel schuldig. Alhoewel ik denk niet dat schuldig het juiste woord is. Maar ze zijn in elk geval wel um, ervaringsdeskundigen. Met betrekking tot het onderwerp. Voor het programma Je zal het maar zijn interviewt. Sophie. Gewone mensen met een ongewoon verhaal. Ik denk dat je het zo uh, wel kan omschrijven. En wat ik je straks ga laten horen. Dat is een gesprek dat ze heeft met Koos, Monique en Wendy. Die met z'n drieën een relatie met elkaar hebben. En uh, Sofie vraagt hoe dat nou precies uh, ontstaat. En uiteraard wat de reacties van uh, de buitenwereld daarop zijn. Luister maar mee, heel leuk. Sofie op drie... Oh, Sofie op drie zeg ik ook. Sorry, dat is het oude programma. Sofie, je zal het maar zijn. <laughs> Praat met mensen met een driehoeksrelatie. Daarom zei ik die drie ook, hè. Drie, driehoek. Een drie jaar geleden ontmoet Wendy op het schoolplein Monique. En ze worden verliefd. Ondanks dat Monique al 25 jaar getrouwd is met Koos, krijgen ze een relatie. Wendy trekt al snel bij hen in. En wat zijn de reacties daarop? Dat is allemaal Geen aparte reacties gehad. Nee, ja. Dat wij gehoord nee, ja. hebben in ieder geval niet. Misschien achter onze rug om. Er zullen best wel uh, dingen gezegd zijn. Natuurlijk, van, goh, raar natuurlijk. Het is niet standaard. Maar niet naar ons rechtstreeks in de vorm van... Uh, goh. Zitten jullie raar in elkaar ofzo? Nee, nee. nee. Maar we zijn wel vanaf het begin af altijd heel duidelijk. open en duidelijk geweest. Van, nou, zo en zo zitten we elkaar. Ja. He, we hebben Lotte en Wendy is haar geboortemoeder en ik ben haar plusmama. En zo is het met Roy net andersom. Wendy is de plusmama van, uh, van Roy. Ja. En hoe is dat nu voor jou? Hoe, hoe vind jij het? Normaal. Het <laughs> is niet meer raar. Dat was het in het begin wel. Zou je ook nog anders willen? Nee. Ah, oh, dat vind ik wel eens. <lacht> Dan moet zij ook een kusje. Dat is leuk. Dat is wat je altijd denkt. Als je het ene iets geeft, dan moet de andere ook meteen hebben. Wij weet weet. Weet. Dat is in ieder geval. Want dat is niet voor nodig. Dat, dat, dat, zij dat, weet er ook de Marius. Ik even. zal echt niet denken van, oh, nou geeft hij haar ah, wel een kusje en mijn. En ik dan? Ja, nee. Ja, nou, <lacht> dat maar dat is waar heel veel mensen dan ook vaak denken. Dat je daar meteen op voor oh, moet even goed maken. Dus ik geef even een kusje, oh, dan zijn we weer oh, kiet. Nee, dat werkt er niet. ja. ja. Ja, bennen. Ja. Jij bent er natuurlijk als derde bijgekomen. Voelt die positie ook zo? Ja, ze zijn al 30 jaar samen, dus dat is wel anders dan. Het is anders. Bijvoorbeeld, ik laag nog mee koos en grapjes, Monique die al, al 30 keer gehoord heeft, die lacht er niet meer mee. Maar Monique lacht dan met mij omdat ik dan nog grappig vind. Ja, ik ja, ben tien jaar verder ook niet meer grappig. Je hebt nu natuurlijk iets met uh, Koos en Monique, maar je werd verliefd op Monique. Waar ben je op gevallen? Ja, het is heel spontaan en we, we hebben elkaar ontmoet aan de schoolpost. En ja, gewoon als vriendinnen eigenlijk. En dat is gewoon heel langzaam een groet. En je wist dus ook dat ze een relatie had met Koos? Ja. Wat vond jij van Koos in het begin? Um... Ik ga niet zeggen dat ik er bang van was, maar hij is heel groot en heel aanwezig. Uh, <laughs> ik wou er eigenlijk niks mee te maken. Wat is er dan gebeurd <laughs> dat je nu met hem in bed ligt? Ja, Hoe is dat ja, Het is gewoon heel, heel super langzaam gegroeid. Ik bleef er af en toe eens slapen. En uh, ja, dan lig je wel in het midden, lag ik dan. Dus <laughs> Monique aan de ene kant en dan lag ik er zo tegen en koos aan de andere kant gewoon... Omgedraaid. Dus die raakte me ook helemaal niet aan ofzo. Of, uh... Want zij hadden natuurlijk nog wat, maar jij bent daar gewoon tussen gaan liggen. Ja. Wat is dat moment geweest ja, waarop dus... ineens dacht, koos. Nee, dank. Oh. <laughs> niet. <What? laughs> maar ja, we lagen gewoon in bed en uh, Monique ging naar de wc en um, ik draaide me om en hij lag gewoon dichterbij dan ik verwacht had. Hij lag gewoon zo op die kant en ik draaide om en hij paste er tegen dan was mijn... Hallo. En dan is het een armen om mee. en toen en ja, toen was er gewoon één keer zo... boom, boom. Ja, dat het gewoon op zijn plek viel gewoon. En voel jij je net zo aangetrokken tot Koos als tot Monique? Ja. Zeg. Ja. Wauw. Ja, super interessant straks... Uh heb ik nog een tweede deel van deze reportage... waar ze iets meer uitleggen hoe dat nou in de praktijk werkt, zo'n driehoeksrelatie. En ik kan je vertellen, dat is een heel interessant verhaal. Dus wat dat betreft uh, komt er nog veel, uh, veel interessant jouw kant op. Ik heb nu vier keer het woord interessant gezegd... maar dat komt gewoon omdat het heel erg interessant is. Ik heb een prachtige, ontzettend mooie dame klaarstaan. Ze is van, uh, van Nederlandse bodem, eigenlijk oorspronkelijk van uh, de Nederlandse Antillen. Maar wij kennen haar als Jovanka met het nummer Love Child. Mooi vind ik dat. Daar word ik heel vrolijk van. Want dit heerlijke nummer Love Child is een videoclip gemaakt. En als je de making-of, wat toch altijd wel een leuk kijkje in de keuken is... van die videoclip wil zien, dan kan dat, want die bestaat. En dan moet je heel even naar de website van Jovanka gaan. En dat is gewoon jovanka.nl. En dan kan je zien uh, hoe zo'n clipje in elkaar gedraaid wordt... bij zo'n leuk nummer. Vannacht hebben we het over driehoeksverhoudingen. Sophie Hilbrand, mijn lieve bnn collega maakte daar een reportage van in het programma Je Zal Het Maar Zijn... En daar heb ik weer een reportage van gemaakt van haar reportage. En net deed ik je het eerste deel horen waarin Coos, Monique en Wendy, die alle drie een relatie met elkaar hebben, al even vertelden hoe ze elkaar leerden kennen. Maar nu mag je dan horen van mij hoe dat er dan vervolgens op dagelijkse basis en in de slaapkamer bijvoorbeeld eraan toe gaat. Nou, laten we eens even zien waar het allemaal gebeurt. Koos en Monique waren 25 jaar getrouwd toen Wendy er drie jaar geleden bij kwam. Sindsdien wonen, eten en slapen ze samen. Ja, Het eerste wat ja, ja, ja, denk ik veel mensen dan uh, willen weten van hier gebeurt het dan. Nou ja, dat <laughs> ik, het, het is het, wezenlijke dat verschil... het eerst wat Ja, nee, maar ik denk dat het wezenlijke verschil is in, in, in, in een relatie met z'n drieën, is dat je leeft met z'n drieën, maar je hebt ook seks met z'n drieën. Waar lig jij? Ik lig hier altijd in, in het midden. Goede plek, uh, Koos. beste plekje. <laughs> ja. En Benji ligt aan deze kant. Ja, ja. En Nick aan deze kant. En dat is omdat ze graag slapen. De een op de rechterzij denk ik, en de ander op de linkerzij. Als jullie dan uh, seks hebben, moet je dan alle drie zin hebben? Ik denk dat uh, als man zijn het heel makkelijk is zien eten is doen eten. Dus dan word je vrij snel daar toch wel in betrokken. Ja, ja, ja. Ik denk de... Maar stel nou dat jullie zin hebben en jij niet. Dan ga ik slapen. Hiernaast? Zo. Ja, ja. En als jullie zin hebben, dan lig jij een beetje te maffen. Met wie is het het lekkerste? Het is gewoon elke keer anders. Ik vind het heerlijk om met beide seks te hebben. Ik vind het ook heerlijk om met elk apart seks te hebben... waar de andere dan weer bij is. Maar ik kan niet echt zeggen, echt een 100% voorkeur. Nee. Nee. Ken je je gevoelens van jaloezie? Nee. <lacht> ik denk dat je ook alleen maar jaloers bent... wanneer uh, de, de ander iets die krijgt die, waarvan ja. jij denkt... van, maar daar heb ik ook recht op. Wanneer ik bijvoorbeeld af zou spreken van... We zijn gaan heel graag een keer binnenkort naar de film... en ik kom vervolgens van mijn werk af... en het blijkt dat hun die avond net naar die film zijn geweest... en dan denk ik, dan is het niet, niet eerlijk. Maar zoiets haal je niet in je hoofd om te doen. Wat voor iemand moet je zijn, denk je, om dit te kunnen? Normaal. Ik, ja, maar ik denk wel dat we geluk gehad hebben... dat we met drieën zo bij elkaar te passen. Ja. Nou, dat is de eigen reden. Vindt maar is, <coughs> Kijk, je, kunt... je kunt niet zomaar even een advertentie zetten... dat we zoeken een derde persoon, want... Uh, die is toevallig zo goed gelopen. Dat, dat, ja. dus ik denk niet dat je die kunt zoeken, dat ontstaat. Ja, ik denk ook niet dat iedereen dat kan. Als je niet nee, voor jaloers bent, dan kan je dat niet. Nee. Als je gaat denken, oh, uh, ik ben werken nu, maar zo twee anderen zitten te doen. Ja. Dan werkt dat niet, nee. Hoe vallen jullie dan in slaap? Lepeltje, lepeltje, lepeltje? Nee. niet nee. nee. nee. klinkt graag apart. Ja. Ja. Ik, leg altijd op, ik val altijd op mijn linkerzij in in slaap, dus dan... Ja, ze het meestal tegen elkaar. Oh, dat zou ik echt al niet tegen kunnen. <laughs> Wat is nou eigenlijk het nadeel van met z'n drieën zijn? Ja, ik, ik vind zelf. Een groot nadeel dat je weet dat er uh, mogelijk in de toekomst, uh, als je pech hebt. dat je van allebei je partners ooit afscheid moet nemen. En uh, dat er maar allebei iets kan gebeuren met een ziekte of zo. of iets ernstigs. Uh, Wat ik als nadeel ervaar, ik zou het eigenlijk niet weten. Nee. <lacht> nee, dat is ook niet. Het heeft alleen maar voordelen. Driehoeksverhoudingen hebben alleen maar voordelen. Dat is uh, wat er wordt gezegd in de reportage. Ik ben ontzettend benieuwd hoe jij daarover denkt. 0800 1121 Als je me wilt bellen, mailen mag ook naar lust@bnm.nl. Annemie, goedenacht. Ja, ik moest uh, toen ik dit onderwerp hoorde eigenlijk onmiddellijk denken aan een paar... Toch bekende voorbeelden in Nederland van mensen die in meervoudige relaties met elkaar samenleven. Noem eens wat. Uh, ik dacht aan uh, Marta Reuling, die uh, met twee of drie andere vrouwen en één man samen een groep vormen van kunstenaars. En uh, onlangs heeft zij een tentoonstelling gehad waarbij ze hele grote portretten van de enige man, in, ik ben even zijn naam kwijt, uh, een psycholoog was het, uh, uh, uh, uh, van hem grote portretten verschilderd had in allerlei verschijningsvormen die onlangs even sinds Wolle, meen ik, uh, tentoongesteld waren. Ik denk aan Pierre Rijboer, uh, die ook met uh, een, een groep vrouwen samenleefde die allemaal zeer toegewijd waren, eigenlijk vooral aan zijn persoon, aan zijn kunst. Maar ik denk toch dat dat uitzonderlijke voorbeelden zijn omdat het of het gaat om mensen die in staat zijn om als kunstenaar een zeer autonoom leven te leiden. Dus mm -hmm. onafhankelijk van de anderen. Maar voor kiezen om gezamenlijk in, in een soort leefgemeenschap uh, uh, met elkaar op te trekken. En je ziet ook dat er dan vaak geen kinderen in het spel zijn. Dus jij zegt het is, het is een, uh, de driehoeksverhouding... ...is eigenlijk alleen maar voor, voor kunstenaars die eigenlijk voor de rest los zijn overal nee, van? hoeft niet per se alleen kunstenaars, zijn, maar wel mensen die in staat zijn om een eigen autonoom leven. Dus onafhankelijk van anderen, zonder dat je in onevenwichtige machtsverhoudingen terechtkomt. Oké, okay. maar we horen net uh, de reportage waarin uh, Sophie vraagt ja. aan, uh, aan de mensen die een driehoeksverhouding hebben van wat voor soort persoon moet je zijn. En dan zeggen die, nou ja, je moet gewoon een normale persoon zijn. Dus dat gevoel dat je bij dat gesprek krijgt... is dat dat gewoon normale, laat me zeggen, huistuinen en keuken... mannen en vrouwen zijn die dat hebben. Maar daar geloof jij dus niet in. Nou, ik denk dat het misschien wel mogelijk is als je heel jong bent. Je bent nog je eigen seksualiteit aan het verkennen. Maar dit waren volwassenen, ik denk volwassenen. Jong volwassenen, denk ik, die met nog geen... Um, um, verplichtingen of sterke uh, um, um, banden in de samenleving, geen verplichtingen ten aanzien van een nou. nageslacht, geen verplichtingen ten aanzien van een vaste baan. Maar dat is niet helemaal waar, want uh, het stel, want er is later een derde bijgekomen, het stel was al 25 jaar zoiets bij elkaar. Dus dan, dan heb je het toch wel over of een, een volwassen groep. Maar ik ben wel benieuwd, Annemie, heb je ooit zelf in die situatie gezeten? Nou, ik heb, ik heb, toen ik zelf uh, nog niet getrouwd was, maar wel al een relatie had met wat later een echtgenoot en weer later een ex-echtgenoot werd. Uh, toen heb ik ervaren dat de vriend van wat mijn man zou worden op een gegeven moment tegen mij zei, moet ik nou in de toekomst aan jou gaan vragen uh, uh, om toestemming, om met puntje puntje... Uh, op stap te gaan of het gaan beljachten. Jij komt tussen onze uh, zeer nauwe vriendschap in. En, dat, en die twee hadden een zeer hechte vriendschap. Maar is dat een zeer hecht, Was dat ook een, een, een liefdesrelatie? Waar, nou, achteraf heb ik gedacht van, nou, het, het, was, het, het was veel hechtere vriendschap dan ik in mijn onnozelheid in de tijd gezien heb. Het was, ah. En uh, ik heb ik, ik ben opgegroeid, of laten we zeggen volwassen geworden, in de, in de 60, 70 jaren. En toen was het verschijnsel commune, dat was heel vaak aan dat de, de orde. Gewoon, en, dat, ja, ja. en dat werd ook in onze kringen, uh, werd dat uh, heel vaak genoemd als een manier om met een hechte groep vrienden die onderling vertrouwd waren en ook uh, lichamelijk contact met elkaar zochten, dat dat dan een soort utopische uh, mogelijkheid was. Maar Annemie, nou, is, het uiteindelijk, in... Annemie is het uiteindelijk tot een driehoekse relatie gekomen? Want ik heb nu een heel goed plaatje geschetst gekregen door jou. Maar is het uiteindelijk nee. een driehoekse relatie geworden? Nee. nee en waar lag dat zeg, aan? Nou, omdat het... Ja, ik denk toch dat het te maken heeft met, met uh, afhankelijkheidsverhoudingen. Als je echt autonoom bent, je hebt je eigen uh, bestaan op orde. Ook in materiële zin. Je bent dus niet uh, uh, financieel of emotioneel afhankelijk. afhankelijk. Je kunt, uh, Kijk, mensen hebben elkaar onderling nodig. Okay. En je hebt liefde nodig. Maar als jij uh, niet meer kunt bestaan uh, als één persoon uit je leven wegvalt... Dan, is er al, dan ben je al min of meer verslaafd zeg maar, aan één persoon. Snap ik, Annemie, Maar ik ja. wil heel. Want ik wil dat, mens, dat uh, de, de mensen die aan het luisteren zijn thuis in de auto reageren op jou. Heel even kort, kort en heel bondig ja. van jou horen. Geloof jij er nou in, in die driehoekse relaties, of niet echt? Wil ik van jou horen. Maar dat zijn je keuzes. Ik denk dat het een, iets, een ut utopisch ideaal is. Dus in de theorie fantastisch, in de praktijk niet de echt de praktijk, te doen zijn we toch allemaal stuntelige mensen met jaloezie, met onzekerheid, met afhankelijkheid, met onmacht, et cetera. Dus het werkt niet. Het is een fantastische droom. Het is een droom? Ja. Oké, okay, als okay. je zit te luisteren thuis en je maar wil ik, iets aan Annemie, een macht beetje... De Reuling heb ik ontzettend bewonderd. doe ik nog steeds. Ik oh. denk, god, die komt. Oké. Okay. Ja. Super. Wil je reageren op Annemie en uh, haar uh, idee over driehoeksverhoudingen, dan kan dat. 0800 1121. Beter mee eens? Bellen. Beter absoluut niet mee eens? Ook bellen. Heb je een voorbeeld uit de praktijk? Bellen. Heb je een prachtige theorie? Ook bellen. Nu 1121. Dat vind ik namelijk ontzettend leuk als je mij belt. We gaan luisteren naar Nederlands toptalent als het aankomt op zingen en songwriting: Ruben Heijn. En hij zingt over zijn favoriete diertjes: olifanten. Silent And That's it And it's in we both for God We try to be something we are not known But tonight we'll shown the truth Because that's what elephants do Oh it's so mistaken Let us start to remember all the things that we wanna do. We should just get the food over candlelight. I know I wanna crush all the tables with you. I wanna dance just like it. Er wel eens over heb. van hoe zou het nou zijn, hoe zou het nou zijn, als je niet op één, maar op twee mensen tegelijk verliefd was. En misschien heb ik wel eens in een driehoekse relatie gezeten, zonder dat ik er uh, iets van wist. Want als je vriend vreemd gaat, ben je ook al snel in een driehoekse relatie beland, maar dan wel met alle lasten en met weinig lusten. En ik vind het wel een onderwerp om even met wat goede vrienden over te praten. Kim, goedenacht. Goedenacht. Kim, ben je wel eens onderdeel geweest van een driehoekse relatie? Uh, ja, maar toen wist, ik het, toen wist ik het niet en ik ben er later achter gekomen. Oké, okay, dus jij hebt het wel al eens meegemaakt. Ik moet straks even van je hoe dat ging. Mm -hmm. Atje, goeienacht. Ja, hey, goeienacht. Atje, ben jij wel eens onderdeel geweest van een driehoeksrelatie? Ik denk het wel. Je denkt het wel? Ja, ik denk. Ik, ik, heb, ik heb zelf ook momenten gehad dat ik niet zo eerlijk was. En uh, los daarvan... Vertrouw ik niet. Ja, ik kan niet vertrouwen op iedereen. Dus je weet maar nooit. Iedereen is wel eens een keertje een driehoeksvrouw geweest, denk ik. Zonder dat ze dat wisten. Zonder ik, dat ze dat wisten. Ik heb wel twee keer een relatie gehad waar ik dan achteraf daarachter kwam van goh, ik ben ondeel geweest van, uh, van een driehoeksrelatie. Van uh, ja. iemand die de, een man die dan ook ja. niet zo eerlijk was. En ja. ik ben ook wel eens tijdens een relatie een beetje verliefd geworden op iemand anders. Maar ik heb toch nooit daar iets mee durven te doen. Niet, uh... maar dat is goed, dat, dat is heel netjes voor je. Ja, ja. Maar eigenlijk ga je dan alsnog vreemd, maar het is gewoon netjes dat je het inhoudt, want het is niet vreemd, gewoon het is menselijk denk ik dat je gewoon... Of verliefd wordt worden op iemand anders? Dat ja, dat, dat kan denk ik ook wel. Ja, het, het, zeker als je, ik heb nooit zulke lange relatie gehad, maar ik kan me voorstellen dat als je wat langere relatie hebt, dat, dat, dat je wel eens verliefd wordt in elk geval. Kim, jij was uh, ooit per ongeluk, net als ik, uh, onderdeel van een driehoeksrelatie. Mm -hmm. Ja, wat gebeurde ja. er dan? Nou ja, ik had, ik had toen een vriendje waarvan ik dacht dat hij heel eerlijk was. Maar na mijn relatie ben ik erachter gekomen dat hij heel vaak heel, heel erg niet eerlijk was. Heel vaak ook? Dus, met allemaal verschillende ja, andere meisjes? Verschillende chica's, ja. Dat was niet, niet heel leuk, maar daar was ik dus eigenlijk wel onderdeel van. Zonder en dan had ik al wel ik... een beetje zo'n vermoeden en dan ging ik een beetje op huis kijken. En dan ging ik een beetje die meisjes checken en dan dacht ik, oh nee. Ja, maar ging je, echt, ging je profielen van andere meisjes checken? Dat is nooit zo ja. goed voor jezelf trouwen hè? Nee, dat toch is het doen. zeker niet, nee. Maar uh, toch doen en uiteindelijk heeft dat ook wel een soort van de doorslag geweest. Dat ik dacht, fuck you, en uh, nu is het klaar. En nu gaan we er niks meer uh, in investeren. Ja. Wel pijnlijk ook, toch? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Helemaal omdat je er later achter komt en hij altijd beweerde dat het niet zo was. Ja. Ben je wel eens verliefd geweest op iemand anders? Tijdens mijn relatie. Ja. Nou, nee, niet echt verliefd, maar wel eens dat je denkt van, oh, dat is ook wel een leuke gast. En uh, dat, je dat, wel, dat je wel een beetje soort van voelt van, als ik niet in een relatie had gezeten, dan was het anders geweest of zo. Maar als je in een relatie zit, dan laat je dat toch niet echt toe, denk ik. Dan laat je dat een beetje gaan. Jij zegt, Adje, ja. dat het wel supermenselijk is. Ik vind het supermenselijk. Het is... Uh... Ik, ik denk dat iemand de regel heeft verzonnen dat je monogaam moet zijn... maar dat het van nature niet zo is, snap je? Dat het gewoon iets is waar je heel hard voor moet werken. En uh, ja, dat is het. je moet ervoor werken. Het is niet iets wat vanzelfsprekend is dat als je een vriend hebt... dat je ineens niet meer andere jongens kan zien of als andersom vindt, als je hem... Snap je? Ja, ja. ja, maar ik vind dus wat, ik, wat ik er zo moeilijk niet. aan vind... want ik heb, uh, ik heb wel eens eerder ook een show gemaakt over monogamie. Ik denk ook niet dat de mens van nature monogaam is omdat ja. het blijkt maar aan hoe vaak, het, uh, hoe vaak dat soort dingen... Ach, maar, maar wat ik een beetje moeilijk vind, is hoe werkt, dat, hoe werkt het in de praktijk? Je kan wel verliefd worden inderdaad, en het is menselijk. Maar in de praktijk komt er toch altijd een soort van gedonde van, of niet? Sowieso, ja, als je het ding niet goed doet, komt er gedonde van. En ten tweede, we noemen het wel steeds een driehoeksverhouding. Maar, zeg maar de persoon waar die persoon een relatie mee heeft... Die heeft helemaal niks met die verhouding te maken in principe. Snap je? Het is goed. Het is niet wel natuurlijk. Ja, maar je doet het wel het liefst geheim. Snap je? Mm -hmm. Het is niet de bedoeling dat je iemand daarmee kwetst. Of het is niet de bedoeling dat je die andere persoon erbij gaat betrekken. Het liefst moet die persoon wegblijven uit de hele situatie. En daar gaat het mis. Omdat je shit gewoon niet zo lang kan verbergen, zeg maar. Nee, uiteindelijk komt het vaak. Komt het vaak uit. Nou ja, zoals ik al dacht, en dat is ook de reden dat ik deze show uh, wilde opnemen en dit onderwerp wilde behandelen. Zijn we nog lang niet uitgepraat over... Uh... Ik moet ook lachen, ik word verlegen van het onderwerp. Wat een klein meisje ben ik toch. Uh, over driehoeksverhoudingen. Dus als jullie nog heel even wak willen blijven, Adje en Kim, bel ik jullie straks nog één keer terug. En nee, dan gaan we niet... er nog even wat, en dat hoort bij Lust, nog even wat dieper op in. <lacht> dat is goed. Ja, ben je... ja, Adje, ik vertrouw op je. Ja, ja, ja. ja, ja. Niet in slaap vallen. Nee. Tot zo. Tot zo. Nou, dan komt hier van alles aan verhalen, meningen en ervaringen voorbij. Je zit misschien thuis te luisteren of in de auto of via de telefoon of via het internet. Want dat kan namelijk allemaal. En misschien wil je meepraten. Ik zou het in elk geval ontzettend leuk vinden. Als jij even laat weten hoe jij in dit onderwerp staat, wat je ervan vindt. Bel mij even. Bel even naar mij. 0800-1121. Of mailen als je dat lekkerder of makkelijker vindt lust-at-bnn.nl Liefde, relaties en seks en seks Radio 1 Lust Sebastian met I Want The World To Stop in pop uit Scotland. Driehoeksvoudingen, daar hebben we het vannacht over. Peter, jij hebt er één gehad. Ja, ik heb er een drie jaar lang heb ik het, uh, gehad. En was dat een driehoeksrelatie waarvan iedereen op de hoogte was? Dat het, uh, nee, ik was zelf niet eerlijk, moet ik zeggen. ja had een relatie en daar een andere relatie bij. Ja. En, en dat... dat heb ik drie jaar volgehouden, zeg maar... Ik best lang. Voelde... Wat zei je? Best lang, drie jaar. Heel erg lang, ja. En de ene kant vond ik het heel erg leuk en de andere kant heb ik me heel schuldig gevoeld. Wat was het leuke gedeelte? Het leuke gedeelte was dat je, op het moment dat ik naar haar toe ging, dat ik eigenlijk alleen maar de leuke dingen had, zeg maar. Je had bij, de, bij je minnares alleen maar de lusten en dus niet de lasten. Ja, precies. En je voelde je ontzettend schuldig? Dat het is... Ik heb me wel heel schuldig altijd gevoeld, ja. En uiteindelijk is het na drie jaar stuk gegaan. Waarop? Op die schuldgevoelens? Uh, ja, in ieder geval, bij mij ging het daar een beetje... Daar ging ik echt onderdoor, zeg maar. En uh, zij had op een gegeven moment zoiets van... Ja, het is wel leuk, maar ik vind het... Oh, zij vond het ook heel moeilijk, zeg maar, dat ik zelf uh, getrouwd was. En zij had zoiets van, joh, ik wil met jou verder. Zij en, wilde meer. Zij wilde meer, ja. En ja. nou ja, dat... Uh, ja, dat wilde ik dus niet. En uh, ja, toen is zij verliefd op een ander geworden. En uh, ja, zo zijn we weer uit elkaar gegaan. Ja, ik denk dat dat vaak het geval is dat het op die manier gaat. Peter, ik vind het heel fijn dat je me even belde en je verhaal wilde delen. Dank je. Goeienacht. Dankjewel, jij ook. Hoi. Dankjewel. Leo. Hoi. Hallo, met, uh, met Leo. Leo, jij zou het nooit kunnen, zo'n driehoeksrelatie. Nee, nou... Ik, ik, uh, ik hoorde ook een beetje in het programma uh, eerst een, een echte driehoeksrelatie. Uh, nou, Zij zeg maar, iedereen uh, op de hoogte was, het, inderdaad? Precies, ja. En, en ja, nu komt het een beetje neer op, op uh, nou ja, zeg maar, uh, een beetje vreemd gaan. En dat vind ik niet echt een driehoeksrelatie. Een driehoeksalatie uh, is, vind jij, als iedereen ervan weet en iedereen ermee heeft ingestemd. Ben ik wel een beetje met je eens, moet ik zeggen. Nou hè? ja, ik, gewoon dat je met z'n drieën, drieën die relatie hebt. Hè? Dat je daarvoor kiest, echt. Ja, ja, dat je... Dan, dan, dan, dan, dan ben je ben, ben, ben met z'n drieën, dan heb je echt een relatie. Ja. En, en uh, ja, ik ben een beetje zenuwachtig. Ineens. Nee, oh, het gaat hartstikke goed. Maar je zegt, je zou dat nooit kunnen. Of tenminste, dat kreeg ik door van mijn regisseur achter die ja. schermen. Ja, nee, ik, ik zou, ik, ik, wat dat betreft zit ik ouderwets in elkaar. Ik, uh, liefde is bij mij uh, met één persoon. En uh, dat, dat, zou, dat zou ik gewoon niet kunnen. Oké, okay. dank voor het bellen, Leo. Ik denk dat, het meer, dat er heel veel luisteraars ook echt precies zo erin staan als jij. hoor. Van, ja, klinkt allemaal goed, maar liefde is gewoon iets wat je tussen twee mensen moet delen. Dus dank dat je daar ja. even voor belde, Leo. Ja, dat is... Uh, nou, ik vond het leuk om in, in je programma te zijn. Nou, mooi. Ik ben er nog tot vier uur, dus blijf lekker luisteren. Want we gaan er nog wel echt wat meer over praten. En ik ga straks bellen met uh, seksologe Wil Berghuis, die ons er nog meer over kan vertellen. Maar dat is allemaal straks. Arno. Goedenacht. Hai, goeiemorgen. Morgen. Goedemorgen, inderdaad. Arno, jij zit midden in een driehoeksrelatie, heb ik me laten vertellen. Ja, dat klopt, ja. Ik ben, uh, sinds november ben ik getrouwd. Afgelopen jaar. En, uh, ja, ik ben eigenlijk sinds, uh, sinds ik getrouwd ben, zit ik echt midden in een driehoeksverhouding. En dan uh, niet zozeer inderdaad over de onderwerpen waar we vanavond hebben gehad, maar uh, ik ben een heel, uh, ja... Gelovig, iemand christelijk mm -hmm. En ik sta elke dag in een driehoeksverhouding met ja, een relatie met God en een relatie met mijn vrouw. Oké, okay, dus het is een relatie met God en een relatie met mijn vrouw. Dat is denk ik de eerste uh, driehoeksverhouding die voorbij komt vannacht, waar, waar God een, uh, een, uh, een, derde, een derde speler is. Nou, ten eerste inderdaad is dat mijn allereerste relatie met God... Dat ook bepaald en dat de relatie met huwelijk en. Uh, Oké, okay, ja, maar wat vind mijn... jij? Arno, jij bent een gelovig man. Nu ja. zijn er allerlei onderwerpen voorbij gekomen. En uh, het, het hele verhaal van de driehoekse relatie aan zich. We hadden eerder fragmenten uit de show van uh, Sophie Hilbrand. Ja. Van drie mensen die allemaal verliefd zijn op elkaar. En echt een leven, een huis, een bed, een keuken, die alles met elkaar delen. Wat vind ja. je daarvan? Nou, oh, ik. Kijk, als ik kijk naar mezelf persoonlijk, uh, ja, dan uh, zou ik zeggen van, uh, uh, ik laat die mensen gewoon in hun waarde. Maar wat vind je ervan? Dus, uh, maar wat, wat, ja, wat ik vind is, ja, ik kijk naar mijn eerste relatie, wat vindt God ervan? God heeft een, een man en een vrouw voor elkaar geschapen, en niet een man en twee vrouwen, of twee vrouwen en een man. Snap je dat, ja, ja, maar ik weet dat in het Oude Testament van de Bijbel zijn er heel veel mannen die met meerdere vrouwen getrouwd zijn, toch? Ja, en in het Oude Testament, nou dat is al net eigenlijk een mooi spiegelbeeld voor uh, de mensen die nu leven. Maar uh, ja, hoe we eigenlijk niet moeten leven. Dus dat is dat die fase, als je zeg maar met meerdere vrouwen of meerdere mannen getrouwd wil zijn, dan had, je gewoon, dan had je gewoon meer dan 2000 jaar geleden geboren moeten worden, zeg jij. Ik denk ook niet dat uh, voor ons dat een richtlijn moet zijn. Dat we moeten kijken naar het oude testament. Want ja, dan moeten wij het ook maar doen. Maar ik denk dat we verder moeten kijken. Dat dieper gaan moeten kijken. En, uh, maar jij zegt, ja, het is, jij zegt dus... De driehoeksrelatie relatie is iets van het verleden, maar is niet meer van nu. Dat is wat je zegt eigenlijk. Uh, geestelijk gezien, uh, ja, zeg ik nee. Het, het is niet van de van deze tijd, en eigenlijk ook niet van toen, maar het is ja een keuze namelijk, die mensen zelf maken. En uh, ik denk als, als God echt de, het middelpunt is in je leven, het centrale punt, en uh, je houdt het aan, dan zal dat ook niet gebeuren. Maar ja, goed, de verleiding is gewoon groot. Verleidingen zijn groot. En, uh, en verleiding praat ik over lust. Er is gewoon één ja. hele grote verleiding. Zo heet deze show ook. Arno, dank uh, voor het bellen en het uh, vertellen van je mening en je verhaal. Ja, graag gedaan en een voorzitting. En succes met jouw driehoeksverhouding. Dank je wel. Ja, dank je wel. <laughs> Oké. <Okay>. Goeiedag. <laughs> nou, ik, uh, het is bijna twee uur. Dan gaan we even naar het nieuws. Als je straks uh, als je blijft luisteren, dan heb ik straks nog veel meer. Want ik ga in het tweede uur nog even terugbellen naar mijn vrienden. Ik ga bellen met Wil Berghuis. Zij uh, is de seksuoloog die wij hier elke week aan de lijn hebben. En die gaat nog even precies uitleggen. Hoe zit het nou? En die heeft altijd wat extra informatie... waar we dan weer verder op kunnen praten. Ook mijn vrienden in Boyd's Bar... die staan te trappelen om nog een rondje te kletsen over dit onderwerp. En, en dat vind ik wel heel bijzonder... er is dus, en dat heb ik deze week ontdekt... samen met mijn producer Frank, eigenlijk heeft hij het ontdekt... er is dus een relatiebureau... die bemiddelt in langdurige relaties... voor een stel die een derde persoon in hun relatie wil. Daar is dus een bureau voor. Nou, een van de oprichters, daar ga ik in de tweede uur ook mee bellen... om te vragen in godsnaam, hoe werkt dat? Wie meldde zich daarvoor aan? En hoe... Nou ja, dat zei ik net allemaal. Hoe werkt dat precies? Ik heb ook heel wat mailtjes binnengekregen. Die ga ik ook allemaal voorlezen straks. Dus het tweede uur van Lust zit stamp en stampvol met driehoeksverhoudingen. Ik vind het leuk als je mij belt met jouw mening over driehoeksverhoudingen... Kan dat nou eigenlijk? Of, of, of moet je dat sowieso niet willen? 0800 1121. Dus 0800 1121 als je me belt. Mailen mag natuurlijk ook naar lust.bnn.nl Nu gaan we even luisteren naar het nieuws. Het is ook heel belangrijk om te horen wat er allemaal gaande is. Deze turbulente tijden. Maar ik ben straks bij je terug en dan hebben we het over turbulente driehoeksverhoudingen. Ook leuk. 0800 1121 als je wil meepraten. Jou één één lust. E M. M.